Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem zegt dat de Europese Centrale Bank... gewoon de regels toepast door Griekse banken geen leningen meer te geven. Dijsselbloem noemt de druk voor de Grieken hoog. Hij zei dat de serieuze onderhandelingen met Griekenland... over het terugbetalen van schulden nog moeten beginnen. Tot nu toe waren er alleen nog kennismakingsgesprekken. Over zijn eigen rol in de onderhandelingen met Griekenland... benadrukt Dijsselbloem dat hij even tijd nodig hebben. Dijsselbloem is voorzitter van de Eurogroep. Het beleid voor draagmoeders wordt voorlopig niet aangepast. zei staatssecretaris Teve in de Tweede Kamer. Wel wil hij misstanden aanpakken. Onder meer de PvdA zegt dat het geregeld voorkomt... dat Nederlandse ouders in het buitenland een kind bestellen... en dat draagmoeders gebruikt worden. Ook vinden sommige Kamerleden dat het Openbaar Ministerie te weinig doet... om dit soort misbruik tegen te gaan. Teve verwees in het debat enkele keren naar een staatscommissie... die onderzoek doet naar ouderschap en draagmoeders... TV wil eerst de bevindingen van de commissie afwachten voordat hij het beleid verandert. In Gouda Noord mag een grote moskee worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouder stemt daarmee in. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan. De moskee komt in de leegstaande prins Willem-Alexander kazerne. Het gebedshuis zal plaats bieden aan ongeveer 1500 gelovigen. Omwonenden zijn fel tegen de bouw van de moskee, waarin straks drie bestaande moskees worden samengebracht. Ze zijn bang dat de mega moskee veel overlast zal veroorzaken en ook zou de moskee grotendeels vanuit het buitenland gefinancierd worden. Het kabinet wil een wet die het mogelijk maakt dat veroordeelde jihadisten zich periodiek moeten melden. Dat schrijven de ministers opstelte Hennis en Plasterk aan de Tweede Kamer. Het kabinet verwijst naar Frankrijk. Daar liggen ook al plannen klaar om jihadisten die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor terrorisme te verplichten regelmatig hun verblijfplaats en reizen door te geven aan de instanties. Het weer vrijwel overal droog en van tijd tot tijd zon. Het is 0 tot 3 graden. Morgen droog en veel meer zon dan een graad van 2 En door de Noordoostenwind voelt het koud aan. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Jonbakker van de ANWB.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 Cfm. in 2015 al 25 jaar live. VFM nu, de muziek 25 jaar. C -C -M -M. De mooiste Muziek en Nieuws, en de nieuws uit, uit, uit 1990. 1990. Nee, nee, nee. Vier uur lang muziek... en Nieuws uit de jaren 90. Samenstelling en presentatie... Bart van der Meer en Hans Wassenaar. En dit is alweer het tweede uur. Zo'n eerste uur is er doorheen gevlogen. Werkelijk. Want Hans had per uur... drie maanden willen behandelen, maar... Daar is hij van zo lang zoals leven niet. Nee, toe is niet gelukt, Dat is niet gelukt, nee. Dat is niet gelukt. Maar we gaan uh, gewoon op dezelfde voet verder. Dat betekent dus eerst even muziek. En daarna komt Hals weer met informatie. Hier is That be good to me. Tankfly, Boss, Walk, Jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam. jam, high, jam, high, jam this is high, Jam, Sam. Nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. The Big Bad City Tweede uur begonnen we met uh, Vaya Condios met What's A Woman. En als eerste hoorde je Beats International met Dub Be Good To Me. En nu hoor je Hans weer. Ja, 5 april stond in de krant. SRV-man Clemens Disseldorf rijdt aanstaande zaterdag voor de laatste keer door Zandvoort. De 35-jarige Disseldorf zal het afscheid van zijn trouwe klantenkring zwaar vallen. Ik zal het werk waarbij je elk met, waar je met veel mensen in aanraking komt erg missen. Na ruim 20 jaar heb ik het besluit moeten nemen dat mij niet gemakkelijk is gevallen. Ik was aan een nieuwe wagen toe, maar dat is niet meer voor mij te betalen. Dan komt op 25 april wordt de ruimtetelescoop Hubble voor de Space Shuttle Discovery in een baan om de aarde gebracht. Op 25 juli werd de testopnames ontdekt dat de grootste en duurste ruimtetelescoop ter wereld door een constructiefout geen scherpe foto's kon maken. Er moesten contactlenzen worden gemaakt. En in 1993 werd aangebracht waarna de, de telescoop optimaal haar werk doet. Mensen hebben tegenwoordig een bril op. En ook ja, ze hebben ook uh, contactlenzen, inderdaad. En, en daar zie ik nog iets aan over donderdag 5 april. En dat is weer voor ons, voor de Eter, heel belangrijk. De strijd tussen de lokale omroepen van, om de Zandvoortse Eter is op een hoogtepunt beland. De proefuitzending van de Zandvoortse Omroeporganisatie... op de beide concurrerende zenden van de branding is niet doorgegaan. Desondanks wordt het advies over een zendmachtiging... aan de commissariaat voor de media maandagavond in de Commissie Financiën besproken. Volgens de mediawet kan er slechts één zendmachtiging per gemeente worden afgegeven. In de race voor deze, met het oog op de toekomstige reclame-uitzendingmogelijkheden aantrekkelijke faciliteiten zijn zowel de branding als de ZOO... die in tegenstelling tot de branding uit heemsteden nog niet uitzendt. Pogingen om tot een samenwerkingsverband te komen zijn helaas mislukt. Uh, jij begon nou net over die meneer met die SRV-wagen. Ja. Ik had gisteren op televisie nog een item gezien. Die komen terug. Dat geloof ik graag. De SRV-wagen. Is dat echt zo? Dat is echt zo. Nou, nah. nah. Vooral op, in grote gedeelten van het land... Waar geen banken en ja, geen ja. Uh, supermarkten meer zijn. Daar komt de SRW-wagen Nou, misschien terug. nog iets voor meneer Klemend uh, Düsseldor Düsseldorf. Om Precies, weer te om weer even te beginnen. Kijk, dat bedoel ik. komt hij weer, muziek. was natuurlijk Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. En daarvoor hoorden we Guru Josh met Infinity. En nu horen we Hans weer. 26 april. De meerderheid is voor de branding. Zandvoort, de meerderheid van de gemeenteraad... heeft de voorkeur aan de Heemsteedse omroep de branding. De college heeft de commissariaat van de media dan ook geadviseerd... deze omroep de zendmachtiging te geven. En niet de zendmacht, de organisatie ZOO. Maar op 10 mei staat raad komt terug op beslissend van lokale uitzending. De VVD en de D66 en GBZ willen een nader onderzoek naar de kandidatenlijst... die de branding heeft opgegeven voor haar programma laat. Naar aanleiding van die berichten is de pers en bij de genoemde politieke partijen... twijfel ontstaan over de juistheid van de gegevens. En er zit ik nog staan, ook Zandvoort kan nu alarm slaan via 0611. De Zandvoortsers kunnen het maandag gebruik maken van de alarmnummer 0611... Dat nummer kan iedereen draaien die voor dringende noodgevallen politie, brandweer of ambulances nodig heeft. En in 1990 brengt de Japanse speelcomputerfabrikant Nintendo de 16-bits videocomputer Nintendo op de markt. De ingebouwde DSP, dat is het digitale signaalprocessor van de Super Nintendo Entertainment Systeem... Is een en spelcassettes die voorzien waren van een Super FX chip. Kun je nagaan hoe het snel dat allemaal gegaan is. En ook komt Windows 3.0 op de markt in 1990, ja. En dan brengt de Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft het 16-bits besturingssysteem Windows 3.0 op de markt. Het systeem. 3.0 wordt gebouwd op de rekenkracht van de Intel 386 microcomputer die in 1985 die de mogelijkheid bood om meerdere softwareprogramma's tegelijk te laten draaien. Kun je nagaan hoe ver we zijn? We zijn nu bij de i7, geloof ik, of zo. Ja, en ook van die Nintendo spelcomputer, die processor en zo. Ja. Dat snap ik 25 jaar geleden niet. Nee, ik ook niet. En nu ook niet. <lacht> en je houdt ook niet van spelletjes? Ik hou ook niet van spelletjes. Nou, dan hoef je het ook niet te weten. Dan weet ik precies, en ik hou het ook zo. Ja, ga maar lekker muziek draaien. Doen we! <lacht> I'm running at me, yes, I bet ya ain't gone. En ze kon natuurlijk niet ontbreken in die top 100 lijsten van heerlijke nummers uit 1990. Betty Boo and Do in the Do. En als ik het goed heb gehoord, zag, hoorde ik ook nog een sampletje van Captain of Your Ship van Reparata en de Delrons. Zo, schrijft die maar Kijk, even op. dat bedoel ik. Ben je voorlopig even bij. Ja. Hans, jij bent... 31 mei. Uh, nog geen vervanging voor een 10 jaar oude wagen van de belbus. En daarom komt hij ook stil te staan. De bel dus, waarmee de 55-jarige plussers in Zandvoort zich kunnen laten vervoeren, staat vanaf morgen stil. De chauffeurs vinden het onverantwoordelijk nog verder te rijden met het 10 jaar oude voertuig. De georganiseerde ge ouderwerk heeft nog geen mogelijkheid om een nieuwe auto te, te leasen. Hey, toen hadden ze ook al leasen. We staan met de rug tegen de muur, al dus adem-directeur Joke van Dorsten. Dat is moeilijk te lezen, hoor. Dat is, ja, het zijn oude kranten, hè? Op Dat, op, op, op. <laughs> ja, ja, ja, ja. En, en dan krijgen we nog een nieuwe honderdjarige. In Zandvoort heeft vanaf 5 juni een zest, de zesde honderdjarige erbij. De dag hoopt Adriana Leentje van de Heide, de jong bewoonster van het huis in de Kors verloren, deze gedenkwaardige leeftijd te bereiken. Ze is geboren in Ridderkerk en woont sinds mei in 1988 in de HIK. Nou, ja. Dat was hem. Dat was hem. Ik kijk je wel aan, maar het is niet persoonlijk bedoeld. Nee. Verdammt, ik nee. liep dich. En, en dat is hem dan weer niet, hè. Die gaan we dan zo draaien. Oké. Okay. Optimal. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht Ich hab das früher auch gern gemacht Ich brauch dich dafür nicht Ich sitz am Dresd, trinke noch ein Bier Früher waren wir oft gemeinsam hier, das macht mir Gegenüber sitzt ein Typ, wie ihn wäre ich, stell mir vor, wenn das dein neuer wärst, juckt mich. Überhaupt nicht. Auf einmal packt wie ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du 'n Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich, ich lieb, lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht verdammt mich will dich, ich will dich nicht ich will dich nicht verlieren von dich Fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich. Oder nicht? Ich passte nicht in deine heile Welt. Doch die und du ist, was mir jetzt gefällt. Ich glaubte einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Dat was dus Matthias Reim en verdammt, ik liep dich. En daarvoor hoorden we Seidness Part 1 van Enigma. En nu horen we Hans weer. Ja, ja, ja. 31 mei, we zijn in mei aangeland. En dan gaat jubilaris Klaas Koper ontvangt de legpenning van de stad Brugge. Afgelopen weekend werd het weekend van Klaas Koper. De Tourfiets Matador maakte samen met een groot aantal randonneurs... zijn jubileumtocht naar het Belgische Zandervoorde. In de nabijheid van Brugge. Van de eerste schepen van Brugge ontving hij de legpenning van deze stad. De tocht, een jubileumrit vanwege het 80-jarig lange actief zijn in de Toerfietsport, werd een grandioos feest. Onder ideale weersomstandigheden gingen donderdag ongeveer 80 fietsers op weg richting België voor een rit van zo'n ongeveer 210 kilometer. Nou, dat is... Uh, hè? Je zal allemaal moeten lopen. <laughs> Daarom gingen ze ook met de fiets. Ja, precies. In hetzelfde, uh, de, dezelfde dagblad staat. De Crandorado nadert zijn voltooiing. Fase 1 van de Crandorado Park. met bijna 280 bungalows. is weer geruime tijd in gebruik. Gisteren werd de eerste huisjes vanaf fase 2 voltooid. Margaretha de Boer, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. was er uitgenodigd. voor de laatste dakpannen te leggen op bungalow nummer. 256. Dan heb ik nog iets over het ZOO, ook 31 mei. Uh, het commissariaat van de media maakt deze week een keuze... tussen de Zandvoortse Omroeporganisatie en de branding... voor de vergunning van de lokale omroep. Het commissariaat heeft zelf een onderzoek verricht... naar de representativiteit van beide kandidaten. De gemeente vraagt de branding alsnog de verklaring... van de leden en haar programmaraad. De, de commissariaat acht voldoende redenen aanwezig... om de representativiteit, wat een moeilijk woord... van de programmeraden van ZOO en de branding te verifiëren. Zo schreef men twee weken terug aan de gemeente. Dat is uh, goed voor het scrabblebord. Ja, dat is waar. Representativiteit. Moet je nagaan, maar zoveel steentjes heb je nog altijd: Dubbel woordwaarde. <lacht> nou, dat bedoel ik. <lacht> <lacht> <lacht> um, wat gaan we doen? We gaan naar de Steve miller band. Kijk, later. heel goed. Hier is de Joker...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 my love and all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 In the sun, I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I should. ...representativiteit. Ik zeg het niet. <laughs> ik zeg het niet. Onze voorzitter kwam net binnen en die, ik moest het van haar zeggen... ...maar ik doe het lekker niet. Het maar. woord krijg ik er niet uit. Niet meer. Nee, nu niet meer. Dus jij mag het zeggen. Doe het nog een keer. Representativiteit. Kijk, ja, dat bedoel ik. Dank hè. u. <laughs> uh, hier heb ik nog een, een nieuwtje over 7 juni. De commissariaat houdt een hoorzitting over de omroepen. Om een verantwoordelijke beslissing te nemen over de toewijzing van de zendmachtiging aan een lokale omroep in Zandvoort... organiseert het Commissariaat voor de Media op woensdag 20 juni, om 2 uur, in het Raadhuis een hoorzitting. En op 1 juli zal het Commissariaat beslissen wie de lokale omroep in de badplaats mag verzorgen. De branding of de ZOO. Het Commissariaat voor de Media zal de hoorzittingen in een advertentie aankondigen. En dan zie ik ook, in Zandvoort is de WK-koorts merkbaar. Ook zullen bij meningen menig inmiddels de koude rillingen over de rug lopen. Nou, dat zal dat, zo dat, dat zeker. Gezien de 1-1 van het Nederlands elftal tegen Egypte. Afgelopen dagen... Altijd men, moeilijk, hè? Nou, moe, Egypte is ook heel moeilijk. Die, die, die nemen kamelen mee, hè? Dat is het probleem. <lacht> <lacht> hey, wat was ik ook alweer? Ja, daar, daar ben ik het <lacht> niet meer. <lacht> <laughs> het was in ieder geval 1-1 van het Nederlands elftal tegen Egypte. Afgelopen dagen kon men overal in het dorp oranje versieringen aantreffen. Zoals een tuinder op een volkstuincomplex in het noord. En zijn de tuin had omgetoverd in een waar voetbalstadion. Of een, nou misschien kunnen ze dagen voetballen tegen Egypte, je weet het nooit. Of een groot winkelbedrijf aan de raadhuisplein dat oranje worsten ging verkopen. Nou moet het toch niet gekker worden? <laughs> kan niet weer. Kan weer. I promise myself, hier is Nick <laughs> Heyman. Oranje. I promise myself.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 Ja, sportgebeurtenissen sportgebeurten, in 1990. Ja, ik, ik moet iets vertellen wat ik eigenlijk niet zo leuk vind. Maar in 99, 1990 werd Ajax ook landskampioen. Ja, het, ja, het is niet anders. Mooie berichten, zeg ik. vind het toch triest allemaal. Ah. Hoor. <laughs> en uh, in 1990 won de Amerikaanse Krenklemont Le Mans de, voor de derde keer de Tour de France. Frans Maassen, Gerard Zolleveld, Jelle Nijdam en Erik Breukink, die werd tweede, winnen een etappe. De WK van het voetbal 1990 in Italië. In 1990 wordt weer West-Duitsland wereldkampioen in Italië. Voetbal door in de finale Argentinië met 1-0 te verslaan. Nederland verloor in de achtste finale met 2-1 van West-Duitsland. Nou, helemaal goed. En nou had je een jingle. Oh ja, ik had nog een jingle. Nee, maar niet kwalijk. Het er nog? Ja, <laughs> dit was ACDC... DC. Understruck Voor de gevoelige zieltjes. Ja. De zomermaand vol activiteiten... staat er in 1990. En in deze maand... is er van alles te doen in de badplaats. Zo vindt op 13 en 14 juli... de Tropical Festival plaats... met live optredens in het centrum. 14 en 15 juli wordt er... het British Race Weekend gehouden op het circuit. En woensdag 18 juli... vindt het wieleronde plaats... En op 22 juli is er een jaarmarkt in het centrum. En 20 en 29 juli draait de kermis bij het station. Onder voorbouw staat er wel achter. Vrijdag 27 juli is er een kunstmarkt op het Raadhuisplein. En 28 en 29 juli wordt de funfestival, het straatartiesten, gehouden in het centrum. Dus er is genoeg te doen in Zandvoort. En eigenlijk is dat toch steeds zo. Zandvoort is een plaats die bruist. Dus daarom zou ik zeggen mensen... Ga allemaal naar Zandvoort. En laat je bruis de thuis. <laughs> uh, we sluiten af met IMF en Unbelievable. Tot zo na het nieuws en de berichten.